9 uur moutschreurs met het NWS-journaal. In verschillende Catalaanse steden zijn tienduizenden mensen op de been. om te demonstreren tegen de aanhouding van separatistenleider Puigdemont. Die werd vanmorgen gearresteerd aan de Deens-Duitse grens. Hij had een lezing gehouden in Finland. en was op weg terug naar België, waar hij leeft in ballingschap. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. Spanje wil Puigdemont berechten. vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. De Belastingdienst heeft in een slepende zaak over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen notities achtergehouden van telefoongesprekken met de betrokken gezinnen. Dat heeft een van de advocaten ontdekt, meldt Nieuwzuur. De stukken zijn achtergehouden in een zaak waarbij 232 gezinnen waren betrokken. De fiscus had een toeslag stopgezet omdat fraude werd vermoed. De Raad van State oordeelde dat het stopzetten niet rechtmatig was. Ook de Nationale Ombudsman had flinke kritiek op de aanpak van de Belastingdienst.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 Het weer opklaringen. In de noordelijke helft van het land ligt de vorst. en kans op mist. In het zuiden is het minder koud. Morgen eerst droog. Later wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Met lokale bui. Het wordt 7 tot 11 graden. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie met twee files. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Grijsoord en Arnhem-Noord. 3 kilometer. En de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijzeoord en knooppunt Waterberg. Een file van 4 kilometer. En tot zover.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 NPO Radio 1. VPRO NTR. Radiodoc met Code Kloet. Welkom bij Radiodoc. En ook dit keer verwijs ik u direct naar onze website. Omdat we straks een documentaire uitzenden die ondertiteld wordt op onze site... Tweede deel van een tweeluik waarbij doofheid en kunnen horen een belangrijke rol spelen. Ons adres is npodoc.nl-radiodoc. Dus npodoc.nl-radiodoc. Maar is dit? Ieder jaar op 1 april viert Brielle de inname van deze stad door de watergeuzen in 1572. Nu stel ik de prijs op even iets recht te zetten, want de dagen voor onze uitzending kunt u altijd prachtig gemaakte voorbeschouwingjes op Radio Doc horen. Gemaakt door mijn collega Hans van Rij, dat mag ook wel gezegd worden. In de spot voor deze uitzending heb ik per ongeluk het jaartal 1527 genoemd. Nou geloof me, dat moet dus echt 1572 zijn. Want fake news in Radio Doc, dat kunnen we niet hebben. 1 april klopt het trouwens wel, want op die dag hult jong en oud in Briele zich in 16e eeuwse kleren en speelt de inname door die watergeuzen na. De oude geuzenhoofdman Lumay neemt het gezag van de stad over en de Spanjaarden worden gevangen genomen. Hoogtepunt is de publieke ophanging van de Spaanse bevelhebber. Maar wie waren die watergeuzen en wat hadden ze zelf allemaal op hun kerfstok? En hoe kunnen de inwoners van Briele hun moed en wreedheden het beste vieren en herdenken. In de documentaire Piraat van Oranje spreekt Matthijs Deen historici, brilenaren en hedendaagse zeeschuimers over geschiedenis en actualiteit van de watergeuzen en hun aanvoerder Lumei. Ieder jaar op 1 april is het onrustig in het Zuid-Hollandse vestingstadje Brielen. De Brielenaren hebben zich in 16e-eeuwse kleren gestoken. Een bode ontrolt een document en leest een ultimatum voor. Op de reden van de Briel ligt een grote geuzenvloot. De geval hebben we wij en Lois en eisen de overgave van onze stad. Een schip nadert de bolwerken. Kanonnen worden afgevuurd. De noordpoort wordt geramd. Gewapende zeeschuimers dringen binnen. Er wordt gevochten met Spanjaarden. Er klinkt muziek. Briele viert de inname van de stad door de watergeuzen op 1 april 1572. Hun admiraal, hun bevelvoerder beent hooghartig door de straten. Hij toont geen genade voor de gevangen Spanjaarden. Hij heet Lumei, heer van de Marken. Er is een versje over de heer van de Marken. Die leefde als een hond en stierf als een varken. Briele is terecht trots op haar rol in de geschiedenis van ons land. De inname van de Briel was een beslissende gebeurtenis in de opstand tegen Spanje. En dus bij de geboorte van Nederland als zelfstandige natie. Je zou kunnen zeggen zonder Brielen geen Nederland. Reden dus voor feest. Ieder jaar opnieuw komen de geuzen en nemen Brielen in. Maar wie waren die geuzen? Wat hadden ze op hun kersttop? En wat spookten ze uiteindelijk uit daarin brielen? De heer van de Marken, die leeft als een hond en stierf als een varken. En hoe vier je dat vandaag? Hoe eer je zo'n man... nu er van alle kanten met nieuwe blik naar ons verleden wordt gekeken? Ontspringt nu de dans? Ah! Dit is het verhaal van de watergeuzen... En hun hoofdman, Lumai, de Piraat van Oranje. Het voormalig kruidhuis van Briel op de Wallen van Bolwerk... heeft de 1 april-vereniging, die ieder jaar het spektakel organiseert... een museumpje ingericht. Binnen tref ik een aantal actieve leden. De voorzitter, de conservator en Ad Woudenberg. Die in Briel bekend staat als Lumey, de admiraal van de geuzen. Je ziet er veel te aardig uit voor Lumey. Dat wordt me al vaker gezegd, maar je hebt me nog nooit zien spelen op die dag. Nee, dat, is... ja, dat zeggen ze allemaal. Je bent zo aardig, ja, maar wacht even. Die irritatie zit er wel in. Oh, is dat zo? 1 ja? Ja. april nadert. En de spelers in het grote spektakel beginnen steeds meer samen te vallen met hun rollen. Ja, mijn naam is René Keuning en ik ben. Uh, nee, dat, nee, dat denk ik niet dat ik dat zeg. Nee. <laughs> je zal het wel zien, je zal het wel zien. Maar het is hier toch wel een watergeus. Speel jij ook mee op in april? Ja, mijn naam is uh, André Beukerman. En uh, ja, we werden gevraagd omdat uh, ja, de aanwas van uh, watergeuzen... Ja, dat liep een beetje af. Dat, Niemand uh, wilde meer watergeuzen. Er, wa, er was een roep naar ja, een nieuwe aanwas. Naar uh, ja, een nieuwe, nieuwe spirit erin, om zo maar yeah, te zeggen. Yeah, yeah. Mijn naam is Robert Jansen. Ik doe vanaf 1997 uh, mee. Ben je ook een watergeus? Ik uh, speel al jaren Spanjaard. <laughs> <laughs> en op een gegeven moment wat... Uh, André vertelde, wij stonden bij de poort. En, uh, wij stonden daar met 30 Spanjaarden en er waren ongeveer 15 watergeuzen. Dus wij moesten zelf omvallen en ons zelf vastbinden. En, uh, ja, dat was natuurlijk een beetje te gek. Dus we hebben geklaagd bij de vereniging. Voor, joh, wij willen meer geuzen, want we willen eens een beetje matten bij de poort. En uh, ja, nu zijn er inderdaad ontzettend veel geuzen. Een paar mooie geuzengroepen. En de laatste jaren worden echt onvergelopen bij de poort. Dus uh, wij zijn er blij mee. Waarom rollen nog elk jaar volwassen briedenaren als geus en Spanjaard verkleed... vechtend over de straatstelen? Hoe zat het ook alweer? Daarvoor moeten we terug in de tijd. Het is eind maart 1572. Het heeft dagen flink gewaaid. Een laatste hardnekkige koude winterbries vanuit het noordoost. De schepen van Lumei die van de kust van Engeland naar Texel hadden willen varen... Zijn verwaaid hadden wind tegen en ze schuilen in de monding van de Maas op de rede van Brille. En dan wordt het 1 april. De storm is gaan liggen en de veerman van den Briel, Jan Kopperstok, stuit onderweg van Maasluis naar Brille op de vloot met geuzen die op de rede voor Anker ligt. Jan Kopperstok roeit langs zij een van de schepen en meldt desgevraagd dat er geen Spaanse troepen in de stad zijn. Dan krijgt hij de boodschap mee dat Lumey van Brille vraagt... om zich over te geven aan de geuzen. In naam van Oranje. In 1572 had uh, Willem van Oranje een plan. Dit is de stem van historicus Luc Panhuizen. Uh, waarin een soort gecoördineerde actie zou komen. Waarin uh, vanuit het zuiden, uh, dus de Hugenoten onder leiding van uh, Coligny... Spaanse steden zouden aanvallen, in, in België. En de watergeuzen die zouden of Enkhuizen pakken of Den Briel. En Willem van Oranje zou dan weer vanuit uh, het oosten aanvallen. Dus je, je krijgt dan een heel mooi plan. Zo'n soort, soort, soort, soort, soort drie fronten uh, oorlog zou je krijgen. Hm. En dat is dus anders gelopen. Voornamelijk doordat de watergeuzen, veel te vroeg waren met het veroveren van Den Briel op 1 april. Die geuzen was natuurlijk een, een, een, een ongeregeld zootje. En dat maakte het heel moeilijk om ze als een geregeld uh, en een betrouwbaar wapen in te zetten. Ze, ze verwilderden echt. Vooral hun voorman, de heer van der Mark, Lumei. Nou, Lumei is een heel erg op, opvliegend heerschap. Heel erg daadkrachtig. Dus ook heel moedig, uh, maar ook een bittere man en, en uh, niet gespeend van vreedheid. Hij had ook uh, een bende volgelingen die allemaal een vossenstaart aan hun hoofddeksel hadden geknoopt. Het was een bendeleider, zeg maar. En die Lumei was agressief, was onberekenbaar, vreed. Hij had een soort gezag door het zaaien van angst. En het is precies die angst die elk jaar weer voelbaar wordt in de vieringen van Briele. Dat de mannen die de vrijheid brachten zich ook als schurken gedroegen. Om het overbekende toch nog maar eens te vertellen. De watergeuzen waren vaak door lagere adel aangevoerde opstandelingen... die door het toedoen van de bevelhebber van de Spanjaarden, de hertog van Alva alles waren kwijtgeraakt en van huis en haard waren verdreven. Alva heeft ruim duizend doodstraffen uitgevoerd in korte tijd... En als je een paar keer een, een, een ketter levend hebt zien branden... dan weet je gewoon hoeveel pijn dat doet. En dat maakt een verschrikkelijk veel indruk. Dus er wordt een regime over die lage landen uitgespreid... wat gewoon echt terreur was. Heel erg veel mensen die vluchten. En dus in steden als Emde, in Norwich, in allerlei steden... krijg je grote kolonies van, van Nederlandse en Vlaamse vluchtelingen. Dan ontstaan ook... Uh, zeg maar wat, wat meer ondernemende vluchtelingengroepen... zoals de bosgeuzen... die zich terugtrekken in de uitgestrekte bossen... in, uh, in uh, uh, Vlaanderen en in, uh, in Nederland. En je krijgt de watergeuzen. Verdreven lage adel die geen andere plek heeft... om naartoe te gaan dan het schip. Ja, dat klopt. En die, la en die, die lage adel die nemen ook gewoon nog allerlei andere mensen mee. Uh, nou ja, ook protestanten die moeten vluchten voor, voor Alfa. En die, die hebben dus allemaal scheepjes. En die moeten uh, uh, zich toch kunnen onderhouden. Dus die kapen en die roven... alles wat ze, wat ze maar voor de boegspriet komt. Meer dan duizend Spaanse doodvonden ze, meer dan zeventigduizend aan onteigeningen... joeg de Anders zo polderende lage landers in het harnas. Lumei die zich graaf noemde, al was hij er geen... was doortrokken van de arrogantie van de lage edelman. En dat hem alles ontnomen was... vervulde hem met een blinde woede. Zodoende joeg hij zijn troepen op tegen alles wat Spaans was. Een helder verhaal voor de schoolbank. Een heldhaftig verhaal, ja. Dat de Spanjaarden ja, in de pan gehakt worden... en de meeste kinderen gaan, denk ik, ook als, als geus verkleed. Niet uh, zozeer als Spanjaard. Wat, wat, wat, wat mij het meeste bijstaat is dat je als, als kind heel snel merkt... Dat er, dat er een overheersing is. Dat heb je al van, van je ouders en, en, en op school, overheersing. Dat is niks. En als je dan zo'n verhaal hoort over, over hoe dat vroeger gegaan is... dat de Spanjaarden overheersten, dus over Brunenaren. Dan had je echt zoiets van, uh, ja, maar dat kon toch helemaal niet en zo. En dat, dat waren slechte mensen en zo. Dus als ik me dus uh, als kind in het geuzepakje uh, heiste... dat deed je met spijkerbroeken. Daar gingen we al, al weken van tevoren, knipten we daar allemaal rafels uh, in en zo. Ja, dat, dat, dat was ons uh, geuzeten nu. Dus het was alles wat jou overheerste? Dus ook die klootzak op school of, of de, de ouders die van wie een dingen niet mochten. Ja, ja, ja, ja. Je refereerde toch een beetje naar, uh, naar die Spanjaarden toe. Van ja, die hebben toen wel uh, ons land... Uh, hebben ze bezet. En ja. Uh, en ja, en dan ben je dus uh, uh, ja Je linkt jezelf aan Geuzen. Aan, aan ja, dat is... Uh, dan komt al een beetje samen. Herken je wat zij vertellen? Want je bent in het andere kamp terechtgekomen. Ja, uh, waarom zit ik bij de Spanjaarden? Uh, ik vind het een ontzettend gezellige groep. Van oorsprong ben ik ook katholiek, dus misschien uh, dat dat ook, ook, ook meespeelt. En de kleding natuurlijk, hè, je kan er als een goudhandje, bij lopen. En uh, ja, die geuzen komen pas om een uur of drie. Hè. Wij zijn er al, dus wij kunnen ook wat langer feest vieren. En dus dat is ook een beetje een argument. En ja, er wordt natuurlijk gezegd dat de Spanjaarden slecht waren. En ja goed, het waren ook geliefertjes. Hè. De Spaanse inquisitie is natuurlijk ook aan iedereen bekend. Maar ja, aan de andere kant die geuzen waren ook geliefertjes, de, de protestanten. En uh, we moeten ook niet vergeten dat uh, Lumei ooit een aantal monniken heeft opgehangen. Een stuk of 19, ja. later bekend als de Martelaren van Horkum. De, de, de zwarte bladzijde van de Bruel. Dus ja, we waren natuurlijk allebei. De beide kampen waren hè? slecht, om dat zomaar te zeggen. Maar uh, ja, Nederland hoorde gewoon bij het Spaanse Rijk. En de Spanjaarden waren katholiek en die wilden dat ze houden. En de protestantisme kwam op en uh, nou ja goed, uh, het is nog steeds van deze tijd hè, helaas. Hoe bedoel je dat? Nou ja goed, je hebt natuurlijk met mensen slaan met elkaar nog steeds hersens in, in, in naam van het geloof. In naam van onze lieve Heer of in naam van, van Allah. Nog een geschiedenislesje. De martelaren van Gorkum. De zwarte bladzijde van Brille. Nadat Lumei en zijn geuzen de stad hadden ingenomen en de Spanjaarden die de stad weer probeerden terug te nemen hadden verslagen, nam Lumei ook de stad Gorkum in. Vandaar voerde hij meer dan twintig priesters en lekenbroeders naar Den Briel. Negentien van hen zou hij uiteindelijk na langdurige marteling laten ophangen. Lumei vindt zichzelf een, een heel heerschap. En als Lumij, zeg maar die, die, die monniken in Gorkum gevangen heeft gezet... en zich in zijn handen vrij van zo, uh, die ga ik lekker opknopen. Tenzij ze zich natuurlijk allemaal collectief uh, tot het protestantse geloof uh, bekeren. Dan krijgt hij een brief van uh, uh, Willem van Oranje. En Lumijn verwacht eigenlijk dat dat een handgeschreven brief zal zijn. Want dat is Oranje toch echt aan de heer van Lumijn verplicht, vindt Lumijn. Maar Oranje die heeft gewoon een klerk die brief laten schrijven... en heeft er zelfs een pootje onder gezet. En dat schiet Lumijn het verkeerde keulgat in. Dus hij besluit sluit gewoon om nou ja, gewoon de, de keiharde lijn te volgen... en niet gehoor te geven aan het verzoek van Oranje om deze eh, monniken te sparen. Zo'n opstand begint in een hele mistige situatie. Er moet een soort een, een, eenpuntige energie ontstaan tegen een vijand. Maar van waaruit vertrekt die energie? Willem heeft altijd beseft dat als je eh, tegen de Spanjaarden vecht... dan moet je zorgen dat je goed bent ten opzichte van de mensen... die het eventueel met jou eens kunnen zijn. Dus je gaat niet zomaar mensen opknopen omdat ze katholiek zijn. Dat, deed, dat deden de watergeuzen wel. Daar is Willem van Oranje meermalen echt des duivels over geweest. Want dat, dat, is zo dat zaait zo'n tweespalt in, uh, in de, de gelederen van de opstand. Je moet Iedereen die je maar enigszins mee kan krijgen... moet je geen reden geven om af te haken. gaat de zwarte kant van de inname niet uit de weg. Niet dat er bij het naspelen van de inname... 19 katholieken uit gorken worden opgehangen... maar gehangen wordt er wel degelijk. Bij de inname in 1572 was er in de stad bijna geen Spanjaard te bekennen... maar in het spel zijn ze, als goudhaantjes opgedoft, ruim voor handen. Nadat de Noordpoort is gerampt en de geuzen met de Spanjaarden hebben gemat... wordt hun aanvoerder naar de Gal gebracht... en voor een enthousiast, scanderend publiek opgeknoopt. Het ziet er heel erg uit. Het is een van de hoogtepunten van het feest. Of het iedereen aan het nadenken zet over vrijheid en geweld... is niet meteen duidelijk, maar Ad Woudenberg... die als Lumey de opdracht heeft gegeven, zoekt als Ad Woudenberg wel degelijk naar de betekenis van dit toch wel opmerkelijke ritueel. Het ziet er heel echt uit, dat ben ik met je eens. En het is ook, eh, hoe meer we erover nadenken in, in de afgelopen jaren... Hoe, eh, hoe scherper het wordt wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Want je, je, je beeldt uit dat er iemand opgehangen wordt... En daarmee uh, laat je dat stukje medogeloosheid, of medo dat, dat, dat komt wel naar voren toe. Want Als iedereen roept hangen, hangen, hangen... dan is in feite op dat moment iedereen medeplichtiger. Wij kijken er nu tegenaan als een misdaad. Er wordt iemand opgehangen zonder enige vorm van, pro van, uh, van proces. Ook dat nog eens een keertje. Het is gewoon, uh, lu mij beslist, laat hem maar hangen. Want uh, dat is uitschot, daar heb ik niks aan. Dus weg ermee. En het tweede punt is dat het publiek dus ook inderdaad getuige is en daarmee medeplichtig. Ik geloof ook niet dat mensen zich zo bewust zijn van zijn we nu getuigen van een misdaad? Of is het inderdaad uh, het uitbeelden van een historisch feit? En ik denk dat als we ons vasthouden aan het uitbeelden van het historisch feit, dan proberen we dat uit te beelden. Maar misschien is het wel eens goed om eens na te denken van... stel je nou voor dat je met de ogen van nu naar een dergelijke actie kijkt. Ja, dan zou je zeggen, jongens, wat is dit? Je hangt daar zomaar iemand op. Wat we dus doen is dingen uit het verleden naar voren halen... die toen de tijd golden als normaal, als maatstaf voor gerechtigheid. En waar we nu naar kijken vanuit een blik van... jo, dit is toch helemaal niet normaal. Hier zijn we daadwerkelijk over een schreef heen gegaan die gewoon niet past. Voor de drie mannen die het als kind hebben meegemaakt. Wat was het hoogtepunt van de dag? Was dat het, uh, de aankomst? Was dat het, het rammen van de poort? Was dat, of was het toch de ophangscène? Uh, voor mij was het hoogtepunt de poort, het uh, het aankomen met scheepsmast. En uh, ja, dat was dat het hoogtepunt door die poort. Nou, dat het hele spul door de voorstraat uh, richting uh, Dijkstraat kwam uh, voorbij kon lopen. Hè. Die kanonnen en, en mensen in een kooi en uh, uh, gevangen Spanjaarden. De, dat, ze dat hele theater dat aan me voorbij trok, dat vond ik, ja, dat vond ik echt prachtig. Ja. De opgangscène op was eigenlijk eng toen ik heel klein was. Dat, uh, dat was wel heel erg eng. Vertel eens. Ja, je dacht toch wel dat het echt was. Als je, als je jong bent, dan, dan bleef je toch heel anders dan dat je nu volwassen bent. Ja. Want je gaat er helemaal in op. En je ziet dan volwassen mensen zie je met elkaar vechten. En uh, ja, dat is best wel heftig. En dan ja, daar word je wel bijgepraat natuurlijk door je ouders. Ja, het is spel. Ja. Maar toch die beleving uh, was wel, uh, was wel uh, ja, dat pakte je wel. Zo ja, ging dat in die tijd. Er werden natuurlijk ook heel veel Nederlanders afgeslacht door de Spanjaarden. Dus ja, oog om oog, tand om tand, of andersom, ja. Dat moet we ik dan wel eens zien hangen denk ik, hè? Dus een soort gerechtigheid van nou, hang op die man. Hè? Ja. Later als je opgroeit, dan, dan ga je dat wel zien, dat het, dat het spel is, ja, en dan als je dan een ophanging ziet, ja, dan is het natuurlijk alleen maar feest, hè. Heb je die uh, uh, zelfkinderen? Ja. ja. Vertel je dan thuis uh, wat er gaat gebeuren? En, uh... Ja, ja, uiteraard. Uh, en je ze mee en zijn ze al jong verkleed en gaan nu ook mee in de geuzengroep. Ja. ja, dus hetzelfde als dat je een voetbalclub kiest of je kinderen beïnvloedt voor of aan. Uh, is dat in dit geval hetzelfde? Robert had het er net al over dat hij zijn zoon uh, ja ook. Ja, ik heb maar gezegd, joh Gijs, wil je ook meedoen? Want ja, als, als kind gaan ze mee, dan zijn ze verkleed en dan komen ze in de puberteit. En dan, dan, dan doen ze het een paar jaar niet, dat is toch allemaal een beetje gek. En mijn zoon wil heel graag meedoen, maar hij zegt, ja, ik, ik, ik ga pas meedoen als ik, als ik ook een biertje mag drinken. Dus, nou dan moet ik nog een jaartje wachten. Ook een schurk blijkt te zijn. De mare die we ons vertelden was toch altijd dat de Spanjaarden vreed waren... en wij tolerant. De schepen die Lumei aanvoerden waren vaak bemand met gewone mensen... Walen, Hollanders, Vriezen vooral. Ze waren, toen ze den Bril overnamen, vier jaar actief geweest op zee. Vooral op de Waddenzee, waar ze schepen overvielen. Maar wel met de kapersbrieven van de prins van Oranje aan boord... Wat was er met die mensen gebeurd in die jaren? Hoe valt hun bloeddorst te verklaren? Ad Woudenberg, die zelf ook zeeman is... gaat met mijn scheep vanaf Harlingen het wat op. We varen naar de oude jachtgronden van de watergeuze, De plek waar ze zichzelf hebben uitgevonden... en waar ze niets ontziende rovers en piraten geworden zijn. Dit was voor hem het uh, jachtgrond. Dit was een walhalla... Ja, ja. Je... Lumei was dus erg afhankelijk van, uh, van de buiten die hij kon veroveren uh, van, van schepen van de Nederlanden, onder andere. En uh, Terschelling en Vlieland waren de, routes, of de eilanden waar langs de routes liepen richting Amsterdam. En de grotere schepen lagen hier voor anker, die werden bevoorraad. Ja, er lag hier een rijke grond aan buiten. Dus het was voor hem inderdaad een koud kunstje. Niet te zinnen, uh, er moesten wel wat voor doen om hier dus inderdaad schepen te enteren en de buiten te veroveren. Ja. En ook het schip over te nemen, want dat was, het was en buit en schip. Beide had hij gewoon hard nodig. Ja, en die schepen die lagen hier heerlijk in de luwte van de eilanden. Dus het was uh, door het gat heen, wat we noemen hier het, uh, het stroomgat. En dan uh, hier naar binnen varen. Ja, en de, de schepen werden verrast. Dus voordat men zeilen had gehezen, was al langs zij... dat grasgift? Uh, Willem van der Marken, want zo heette die eigenlijk... hij leefde als een hond en hij stierf als een varken. Ja, dat ken ik, ja. ja. En, en leefde als een hond, hè? dus dat is uh, staart tussen de benen... nagetrapt worden toen, hè? Voor, voor toen. En als een varken sterven, ja, dat is uh, ja, het laagste wat je kunt zijn. Een varken loopt er om, om uh, gegeten te worden en uh, niets meer dan dat... Dat controversiële, dat sprak me wel aan van... wat is dit voor een man eigenlijk? Nou, geef haar eens antwoord. Wat is dat voor een man? Zeeschuimer zou je kunnen noemen. Het is dus iemand vanuit Lumme, een opportunist. Hij voelde zich enigszins wat misplaatst. Niet helemaal gewaardeerd. Hij gebruikte alles om, om toch zijn positie en zijn macht te doen gelden. Rukzichtloos, zo zijn hem ook... Koud hard. Uh, alles wat, wat nodig was om die macht te versterken, dat deed hij ook gewoon. Wij denken met elkaar dat toen de tijd de edelen uh, het juiste deden. Maar terwijl het ook echt voor een deel ging om hun eigen zak te vullen... en hun positie bewaken en mee te tellen en je rug bewaken... dat je niet een dolk in je rug kreeg. Want zo was het ook. Watergeuzen, De eerste opstandelingen die de strijd aangingen met Spanje. Ze scharrelden boten bij elkaar en weken uit naar zee. Oranje hoopte dat hij deze troepen, door ze kapersbrieven te geven, kon inzetten voor een groter plan. Maar Lumei, die de bevelhebber werd van de watergeuzen, accepteerde zijn gezag nauwelijks. Hij ging zijn eigen gang. Op de Wadden vond hij de ideale omstandigheden om vriend en vijand te overvallen. Om te begrijpen waarom gaan we op bezoek bij de terschellingen visser Alfred van Nauwhuis en de vlielander okay. Dirk Bruin. Zo Mannen die als het even kan met duikers pakken de verraderlijke gronden afschuimen waar de geus in de tijd, in die vier jaren voorafgaand aan den bril zoveel schepen hebben geënterd en naar de kelder gejaagd. En waar heb je hem gevonden? Noordig gronden. Ja, Normaal, nog allemaal nee. nog meer hoor. De zeebodem ligt bezaaid met overblijfselen. In de schuur van Alfred ligt bijvoorbeeld onder een stel netten een Spaans kanon. Oh, dat is fantastisch, man. Ja. Je hebt hier natuurlijk ook ontzettend veel gevaren. Ja, altijd gevist hier rond de gaten en hierboven in de meep en boven de gronden. Ja. Dat is altijd dat is ons gebied, boven Vrieland. Ja. Dus je kan je ook wel voorstellen dat je daar uh, vergaat? Nou ja, met slecht weer of zo, maar je weet niet hoe dat gebeurd is. Of zo, maar de meeste schepen, we gingen hier allemaal met... Eh, als ze een lage wal raakte, en zo, en raakten ze in de gronden. Hè. Vroeger met zeil raakten ze in de gronden en alles. En dan, eh, ja, dan eh, sloegen ze gewoon kapot helemaal. Ja. Daar bleef ook echt niks van over. Maar met storm weer, dat eh, ging allemaal stuk hier. Ja. Die oude kaartjes ziet ook en zo. Dan liggen je dus de schepen hier die allemaal gestrand zijn. Waar niks van overbleef. En, en dit, dit kanon heb je? Deze komt uit het Boompjesdiep. Je komt heel ergens anders vandaan. Ja. ja ik betwijfel dat we vroeger over de geuzen. Die gingen natuurlijk allemaal via de... Texas de en alles, hè. Voor die race, helemaal. Het is helemaal veranderd, hè. Sinds die Zuiderzee, uh, die eigenlijk gekomen is... is dat hele vaarwater natuurlijk ook helemaal veranderd. Moeten we hierin? Doe nee, hoor. doet niks, hoor. De watergeus hebben tussen 1568 en 1572 toen ze een den Bril namen in de nauwe vaargeulen tussen Wat en Noordzee honderden schepen geënterd, geconfiskeerd, aan de ketting gelegd of beroofd. Dirk Bruin en Alfred van Nauwhuis kijken er niet van op. Ja, precies de omstandigheden zijn daar ideaal voor. Ja, dat klopt. Ja, dat denk ik wel. Als ik het een beetje probeer te bekijken uit die blik van toen... Hè, dat je de ligging van Vrieland, ja. ten eerste al uh, het vaarwater richting Amsterdam... dus die, uh, die schepen uit, vooral uit de Oostzee die daar vandaan komen... Die hier naar binnen komen, dat je zelf uh, hier achter het eiland, dus aan, aan de zuidkant, uh, ja, rustige water vindt. Hè? De opper, de ree, wat ze dat wel noemen. Dat je de, de, met storm te, er weer uh, altijd een beschut ligt met je schepen. Dan liggen ze stil. En als ja. je niet zo snel genoeg je zeiltjes omhoog kan halen, dan, uh, dan lig je nog stil. Dus dan ben je er al bij. En terwijl ze vlak voorbij komen, uh, uh, ja, volgeladen met interessante goederen vanuit uh, van Oostzee. Maar veel, veel plek om... Om te ontkomen om te vluchten, heb je dit natuurlijk niet. Nee, je kan alleen maar uh, hier het gat in, in een huid. en uit. De, en de bebakering was natuurlijk ook minimaal, daar begint het al mee. Schip in de vallokken door te zeggen van nou, we gaan daar liggen. We weten dat er een ondiepte voor ligt en als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond. Uh, he, zoiets. Terwijl die vroeger alles op kapen op de duinen staan en zo. Om gewoon om, om peilingen te weten waar je een beetje uit Die plaatselijke bekendheid is natuurlijk essentieel als je je veilig wil verplaatsen. Tenminste, zeker als je met wat, wat de schepen met wat diepgang hebt. Dus ik denk dat als je hier wat langer in deze omgeving bent. Ik, ik merk het zelf dat je dan rondvaart. Dat je op een gegeven moment wel heel goed kan zien ook aan het water en de omgeving. Van oh, daar is het ondiep en daar moet ik wegblijven en daar kan ik nog wel varen. Ja, als er zwel staat, als het een vlak weer is, dan meestal niet mee kan zien. Dus als als zwel en er loopt de rug aan de buitenkant van de gronden, dan kan je zien daar brandt het, daar brandt het en net daartussenin niet. En dat in combinatie met die plaatselijke bekendheid, dan kun je mezelf misschien in schip in de val lokken door te zeggen van nou, we gaan daar liggen, we weten dat er een ondiepte voor ligt en als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond. Maar nou, dan moet je al opletten, want dan zit je wel één keer op het strand of de andere kant op. Want dan heb je de grond. En dan ben je niet blij. Nee, dan denk je dat alles er onderweg klapt. Ja, die grond is keihard. Ja. Maar ja, dan zijn ze voor jou. Want ze kunnen niet weg. Dat gat, dat is zo klein... en dat laat zo weinig ruimte om te manoeuvreren... of om weg te komen... dat ja, je zit in feite in de fuik. Het is in feite... die Waddenzee was echt een soort van... ja, je kan me prijsschieten. Ja. Ja. In hun nieuwe boek De Watergeuzen geven Anne Doedens en Jan Houter een gedetailleerd overzicht van hoe de geuzen te werk gingen in de eerste jaren van de opstand. En hoe ze door een blokkade van handelsschepen op het vlie de Spanjaarden dupeerden en de Hollandse economie een slagadelijke bloeding toebrachten. Het is ook de tijd dat het zo lieflijke dorpje Oostvlieland uitgroeide tot een piratennest, een nachtmerrie voor de Spanjaarden. Daarop, dat toevluchtsoord in de Waddenzee, is de kiem gelegd voor zowel de moed als de medogeloosheid van de geuzen die later Den Briel zouden innemen. Op de dijk van Oost-Frieland blikken Houter en Doedens terug in de tijd. Dit gebied, je kijkt hier naar, ja, mag ik het rustig zeggen, de kraamkamer van de geuzen. Ik zie daar een paar scheepjes, nu is het 446 jaar geleden, die daar op de wal getrokken zijn. Ik zie daar de rook van een smidse, waar kogels worden geproduceerd en waar kettingen met kogels worden klaargemaakt. Het waren rabouwen, het waren vaak mensen die als de dood waren en die terechtstelling de alfa zijn ontgaan, want reken erop. Dat zij die in Den Briel komen, doordat de wind verkeerd staat en een soort storm opsteekt. dat die lui hier gehoord hebben van die terechtstellingen op de grote markt in Groningen. Waarbij ze rondliepen met spiezen, met erop de koppen van de kapiteins afgehakt. Ze kenden hun toekomst. Een maand eerder in Groningen. Wat is er in Groningen gebeurd? Nou ja, dat was natuurlijk hier was weer een gevecht gaande in het Vlie. En uh, daar uh, werden geuzen op een gegeven ogenblik gepakt door de Spanjaarden. Nou, daar werden er meteen eerst al uh, een aantal uh, gewoon uh, te water gedropt. Uh, koppen ingeslagen, wegwezen. En toen werden er een stuk of dertien. Er moest een bootsjongen. die moest op een gegeven moment ook dertien koppen afhakken. Dat heeft hij gedaan. Dat werd in een zoutvat gegooid. Die uh, werden meegenomen. en via Harlingen en Leeuwarden naar Groningen gebracht. En toen moesten die laatste geuzen die nog leven. Die moesten met een grote spies in hun handen. met die kop van die uit dat zoutvat zijn gehaald. die waren erop gezet. En ze moesten die koppen aankijkend. Moesten ze een rondje lopen over de grote markt in Groningen. En toen ze dat gedaan hadden. Nou, nou, de koppen van deze droog allemaal. maar daar hebben het meteen afgelaten. Het is toch bij de wilde spinnen af. Denk je dat de geuzen die Briel innamen. dit verhaal in hun achterhoofd hebben? Uitgesloten dat ze het niet geweten hebben. Het heeft natuurlijk ook die hele atmosfeer opgejuimd. Het heeft ze gemotiveerd gemaakt. En wat moeten wij daar nu mee? Als je kijkt naar wat er in ISIS-gebied is gebeurd. Als je kijkt naar wat wij, de media verschillen natuurlijk gigantisch van de 16e eeuw. Als je ziet wat wij hebben meegemaakt bij de rechtstellingen waar ISIS een rol bij speelt, Het gedrag, het mensonterende en verfoeilijke gedrag wat daar in oorlogstijd vertoond is dan zie je eigenlijk datzelfde mensonterende en verfoeilijke gedrag... zie je hier ook in de 16e eeuw. Het is in feite publieke terechtstellingen waren in de 16e eeuw... aan de orde van de dag. En mensenleven kost het niets. En dat is wat je eruit kan leren, is dat geweld en vijandschap... en haat en, en chaos waaruit uiteindelijk toch weer orde ontstaat. Dat is van alle tijden. En de 16e eeuw is een mooi voorbeeld... Van dat de mens misschien niet echt verandert. en dat er een dun laagje beschaving op zit. En dat dunne laagje beschaving valt heel snel weg als het om den Broden en om geweld gaat. Het was een gemeenschap van, laten we zeggen, West-Europese Somaliërs. van God los en van de regels los. En ook, ja, eh, elk moment kan maar laatste dag zijn. Het was een, een bestaan van dag tot dag. Wat er binnenkwam, was een stelletje lieden. die, laten we zeggen, eh, niks te verliezen hadden. Op dat moment. Waar kwamen ze vandaan? Van een wadde eiland als dit. Waar hadden ze geleefd in houten krotjes? Waar hadden ze van geleefd? Ze hadden halsmisdaden begaan. Ze hadden Hun collega's hadden ze opgehangen zien worden en onthalst worden. Ze wisten dat er geen genade voor ze was. En die lui, dat zooitje, dat komt in den Briel aan. Nou, wat daar gebeurd is en later ook met de martelaar van Gorchem, dat weten we. Dus, ja, eh, ik zou daar, laten we zeggen, ik moet eigenlijk een klein beetje denken... aan burgerrologtaferelen, ook een beetje in Syrië... Je mag je rustig trekken dat er geen enkele regel geldt. Er zit een opgekropte woede tegen de macht van de kerk. Dat komt eruit. Het is volkscultuur. Het is geestelijke en papen, daar wil je niks mee te maken hebben. Dat, dat is een soort van algemene zinsbegogeling die daar huisgehouden heeft. In het Engels zeggen ze dan, the times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Het is de tijd van de reformatie. Het is de 16e eeuw. De nieuwe tijd komt eraan. De oude tijd met zijn zogenaamde zekerheden van de kerk... en alles wat keurig geregeld is, is voorbij. Times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Ik ben losgezongen van wat men tot nog toe traditioneel vasthield. Is het zo dat Den Bril, ieder jaar op 1 april de inname steeds opnieuw viert? En doet dat groots. Heel Den verkleedt zich. Het historisch drama wordt opnieuw nagespeeld. Mm -hmm. En je houdt je ook bezig met de manier waarop dat gebeurt. Klopt. Is het zo dat je in de loop van de tijd uh, ziet dat je de manier waarop je dat inkleed steeds weer moet veranderen? Ja. We hebben het spel voor een langere tijd uh, intact gelaten zoals het was... We hebben op een gegeven moment geconcludeerd dat het belangrijk is om een verband aan te brengen tussen de scènes. Die zat er wel, maar in tijd lagen ze ver uit elkaar. Dus dat hebben we sowieso aangepakt om dat wat compacter te maken. En we merken ook uh, uh, dat we genuanceerder gaan nadenken over de teksten vanwege de breed maatschappelijke discussie die er loopt... over termen als watergeuzen, eh, oude namen als een lumey en dergelijke. En, en ja, hoe, hoe dat gewogen wordt in de maatschappij. Dus we zijn elke keer bezig met dat spel... a, de historische verantwoording, sterker tot stand te laten komen... of terug te laten komen. B, het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. Zie je ook echt iets gebeuren? Begrijp je ook wat er mm -hmm. gebeurt... En dat begrijpen versterken we door meer samenhang in de scènes aan te brengen. Wat, wat was er goed aan hem, wat mankeerde aan hem? Ik begin met wat mankeerde eigenlijk aan Lumei? In die zin, hij was verongelijkt door het verleden. En uh, wilde zijn recht halen. Wilde zijn eigen positie weer herwinnen. Dus uh, wat hij verkeerd deed, is alles ten dienste te stellen van dat. En een leven telde niet voor hem. Het feit dat hij monniken liet mishandelen, vermoorden dat die steden platbranden, dat hij uh, kerken en kloosters plunderde. Uh, ja, de... Hij zou vandaag uh, naar Den Haag moeten als oorlogsmisdadiger. Zeker, zeker. Hè, als we tegenwoordig zien dat je zes jaar kunt krijgen... voor het rijden in de auto en je telefoon gebruiken... Nou, dan gaat hij voor zijn leven de cel in. Wat was er goed aan? Hem? Hij koos. Hij maakte echt duidelijke keuzes voor de vrijheid. Hij koos ten en enerzijds voor zijn eigen belang... Maar hij ging ook die confrontatie niet uit de weg. En deed ook dingen in dienst van Willem van Oranje. En als hij dat in het belang deed van de Nederlanden van toen... dan ging hij dat ook aan. En dat vind ik ook wel weer goed aan hem. Het besef wat hij al overhield naar de terechtstelling van, van Egmond en Hoornen... dat dat onrecht was... dat klinkt heel dubieus. Maar toch heeft hij daar wel iets van meegekregen... Want bepaald onrecht kon hij gewoon niet tegen. Alleen du moment dat het geestelijke waren vanuit een katholieke uh, context, dan was Spanjaarden, ja, dan bleek dat dat stukje van gerechtvaardigheidsgevoel compleet weg was. Want er golden er hele andere wetten voor. U hoorde Piraat van Oranje, een documentaire van Matthijs Deen. Met dank aan de 1 april vereniging van Brielen. Eindredactie Anton de Goede. Volgende week zondag 1 april dan gaan de Brielenaren weer los. Over Lumei heeft Ton Oosterhuis ooit een boek geschreven dat eenvoudig Lumei heet. En het nieuwe boek van Doedens en Houter heet De Watergeuze. Voor meer informatie daarover u kunt ons altijd mailen. Ons adres is redactie@npodoc.nl. Radiodoc. Met koude Kroet. Deze en vorige week twee korte documentaires over horen en niet horen. Ik vind ze zelf zeer fascinerend en ik wijs u erop dat u kunt beluisteren via onze site en onze podcast. Beluisteren. Luisteren. Horen. Wat betekent het als je je gehoor verliest? En wat als je na een vrijwel geluidloos bestaan opeens weer gaat horen? Vandaag deel 2. Help, ik hoor wat. Stel, je bent kind en je hoort gewoon alles. Van de vogeltjes in de boom tot de fluisterstemmen van je vriendinnen. En opeens valt al het geluid weg en hoor je een heel leven lang niks meer. Hoe is het dan om weer te gaan horen? Help, ik hoor wat het gaat over het geluid van een rolkoffer... en wat je eigenlijk moet horen als je hoort. Wat ik me vooral herinner is uh, dat me werd verteld dat ik nooit meer kon horen. En dat ik het eerste was wat ik toen uh, zei was... Uh... Kan ik dan ook geen muziek meer horen? Dat vond ik het ergste. Dat ik nooit meer muziek kon horen. Als je aan mensen die doof of slechthorend zijn geworden vraagt. welke geluiden ze het meeste missen. dan zeggen ze vaak: muziek. Ik kan me een liedje herinneren. Van, uh, ik kan mijn kinderen lachen als ze Au, en down, me down. Auwem down, eh, uh, uh, Zoiets. Geen idee waar het vandaan kwam, maar uh, goed, dat zit nog steeds in mijn kop. Dat zegt Betty Kooi, die op haar achtste doof werd... door een hersenvliesontsteking. Nou, muziek luisteren, dat, dat, dat ging niet goed. Dat ging eigenlijk niet. En dat zegt Peter Raggers, die gedurende zijn leven zwaar slechthorend werd. Betty verliest in één klap haar gehoor. Ze moet naar een andere school waar ze zich met spraak afzien leert te redden. Maar op mijn negenen ging mijn gezichtsvermogen achteruit. Eigenlijk waren we toen niet meer met mijn gehoor bezig, in feite. Ik zat op school, ik deed het prima, klaar. Ja. Ze zit in een rare situatie als doof geworden kind... tussen slechthorende kinderen. En dan moest je een koptelefoon op in die klassen, zodat ze je, ja, de docent beter kon verstaan, want die had ook een microfoontje. Ik snapte trouwens nooit dat ik dat ding op moest, omdat ik helemaal doof was. Ik hoorde totaal niks mee, maar ik zat wel met een koptelefoon op mijn oren. En tussen de dove kinderen die gebarentaal spreken. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik zag bepaalde leerlingen met hun handen bewegen. Geen idee wat het was. Ik heb nooit gebarentaal geleerd. Ze kan niet echt meedoen met de dove kinderen en niet met de slechthorenden. Was ik bij doof geboren, dan hoorde ik tenminste bij een groep. En dan kende ik tenminste goed gebaren, daar ging ik tof vanuit. Ja, dat heb ik jaren, jarenlang gezegd. Ja. En daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad. Dat ik uh, nooit wist bij welke groep ik hoorde... Jaren later kan Betty een cochleair implantaat krijgen. Een CI. Een chip in het hoofd die de geluidssignalen direct doorgeeft... aan de zenuwen en de hersenen. Het oor wordt als het ware overgeslagen. Toen ik 39 was, ben ik geïmplanteerd. Ik wil de stemmen van mijn kinderen horen. En geluiden. Ja, dat was de overweging. Dan heb ik iets... Dan hoor ik een auto aankomen. Dan heb ik iets. Verder ging ik nergens vanuit. Na een paar weken kreeg ik een prof aansluiting. Mijn kinderen waren bij, mijn moeder was erbij, uh, uh, mijn vriend was erbij, en de co-therapeuten. Die zaten allemaal in een kamertje. Het apparaat werd aangesloten en ik schrok wezenloos. Ik hoorde zo'n herrie. Ik keek om me, om me heen. Ik wist niet wat het was. Laten we zeggen dat het een heel slecht afgestemde ouderwetse radio was. Heel slecht. Je kon er niks van maken, want de knoppen waren nog niet goed gezet, dus je kon er niks van maken. Maar opeens zei ik: wat is die herrie? Wat is dat? Wat is dat? Zei dus dat is je eigen stem. Het klonk allemaal helemaal niet mooi en niet duidelijk, echt, echt niet. Het klonk gewoon voor geen meter dat alles geluid maakte wist ik helemaal niet meer dat echt alles, alles, alles maakt geluid. Ook Peter Raggers krijgt een cochleair implantaat. Mijn vrouw en ik gingen naar buiten toe. Je moet daar zo'n uurtje rond, rondlopen om wat aan het te, te wennen. En uh, we liepen naar buiten toe. En ik hoorde dan. Er bleek een vrouw met een karretje achter me te lopen met die kleine wieltjes... En die maakte dat geluid. De bus kwam langs en ik hoorde de wielen van de bus. Totaal onbekende wereld. Ja, wat moet je kunnen horen? Dat wist ik niet. Maar ik leerde zo stap voor stap... hoe klonken voor mij. Want het klinkt heel anders dan voor een horende. In het begin dan hoor je robotstemmen, metaalachtige stemmen... En je kan nog geen onderscheid maken tussen een mannenstem... of een vrouwenstem en dat soort dingen. De bal vloog over de schutting. De bal vloog over de schutting. Morgen wil ik maar één liter melk. Wil ik maar één liter melk. Ik kan de woorden horen. Deze kerk moet gesloopt worden. Het klinkt voor mij wel als horen, hoor. Deze kerk moet gesloopt worden. Maar het is niet te vergelijken hoe jullie het als horen horen. Heel veel tonen vallen bij mij weg... Ik kan me herinneren dat ik misschien maar één keer mijn eentje een, een boodschap deed. Toen liep ik naar de winkel en toen hoorde ik wat. En ik zat om me heen. te kijken, wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Mevrouw, ik hoor zo'n geluid en deed het geluid naar. Toen vroeg ik naar: Wat is dat? Oh, dat is die vogel. Kijk, die zit daar in de boom. Dus ik stond naar boven te staren, naar die boom. Terwijl alle mensen om me heen liepen. Dat was meteen huilen. Ook hoor die vogel daar in de boom. Het heeft natuurlijk heel lang geduurd... voor ik al die geluiden leerde herkennen. En wist wat het was. En dat heeft een onverwacht effect. Ik ben er nooit van uitgegaan dat ik spraak kon verstaan. Nooit. Ja, daar was ik in het begin heel blij mee. De communicatie ging makkelijker. En dat was ook weer fijn omdat mijn gezichtsvermogen achteruit ging. Maar ik bleef slechthorend. Ik was niet meer doof, ik was slechthorend. Als dover, weet je, ik kan het niet volgen. Heel simpel. Als ci horende wist ik het niet of ik iets zou kunnen volgen. Ik wist ja, niet wat me te wachten stond... Ik kreeg van mensen te horen van, oh, wat praat jij nu duidelijk? Wat klinkt je stem mooi? Wat is nu makkelijk om met je te communiceren? Dat was goed bedoeld. Dat was heel goed bedoeld. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Het deed me pijn, net alsof het dove niet belangrijk was. En nu opeens mee ging tellen, omdat ik wat hoorde. Dat ik eh, blijkbaar niks voorstelde als dove. En nu wel als ci horende ja, Ik had er heel erg veel moeite mee. Dat ik gewoon niet meer wist... wie ik nou eigenlijk was en wat ik nou eigenlijk was. Maar toen had ik steeds vaker perioden... dat ik helemaal niet zo blij was met mijn CI. Het cochleair implantaat brengt een identiteitsconflict met zich mee. Ik had paniek en angst aanvallen. Pff, ja... Hyperventilatie. Sloot me steeds meer van de mensen af. Voelde me ja, steeds eenzamer worden eigenlijk. Is helemaal niet meer blij met mijn CI. Gelukkig krijgt Betty psychische hulp. Ja, daar ben ik een behoorlijke tijd zot uh, geweest. En toen klom ik gewoon langzaam weer uit een dal. Peter heeft al vrij snel muziek terug in zijn leven. Um... Toen was daar muziek, klassieke muziek op de televisie. Links kocht ik een die ik dus net had, hè. dus zeven, acht dagen misschien. Toen deed ik mijn hoorapparaat erbij op rechts. En toen hoorde ik daar de klassieke muziek. Want toen was het huilen met tuitenblazen van, uh, van de emoties. Dat is eigenlijk nog wel het mooiste moment. En Betty ontdekt het Nederlands gebarenkoor: muziek, muziek, gebaren. Nou, het spakt mij meteen aan. Dan ga ik dan toch weer leren zingen? Gewoon met gebaren. Het spakt me heel erg aan. Dat heb ik meteen opgegeven. En bij elk nieuw liedje dat, ik... dat we gaan doen, is het bij mij Pff, wat een herrie. Ik vind het vreselijk klinken. Ik hoor gewoon allerlei verschillende instrumenten door elkaar, wat voor mij voor geen meter klinkt. En ik hoor geen zang. Je vindt ze allemaal stom in het begin. Daar kan je op trainen, hè. Dat is keiharde training. Hoe klinken de violen ook weer? En hoe klinken die, de altviool violen En hoe klinken de andere instrumenten? Ik moet echt wel een keer um, luisteren, luisteren, luisteren, luisteren... tot ik opeens denk van... Hé, hey, de muziek klinkt al beter. En nog langer voor ik denk... Hé! Hey. En daardoor wordt het, uh, het op kerst weer, uh, weer levendig. Ja. Maar als ik dan eenmaal heb leren om naar het lied te luisteren, vind ik ze bijna allemaal hartstikke leuk. Bijna allemaal. Dat was Help Ik Hoor Wat. En u hoorde Betty Kooi en Peter Raggers. En op onze site is deze korte documentaire en die van vorige week met ondertiteling terug te vinden. En zo ook te volgen door doven en slechthorenden. En het adres daarvoor is npodoc.nl radio-doc. Interview en montage Heleen Hummelen. Eindmontage Arno Peters. En eindredactie Anton de Goede. En die ondertiteling werd gemaakt door Richard van Rooyen van Letterval. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Robert Meder. En ik wens u nog een hele fijne avond verder. NTO Radio 1. Afval scheiden als goddelijk ritueel. En de veelbesproken Netflix-serie Wild Wild Country. Daarover gaat de nieuwe aflevering van BrainWars Radio met Stefan Sanders, filmjournalist Gavi Keizer, schrijfster Nia Weijers en filosoof Lisa Doeland. BrainWars Radio is morgenavond vanwege een voetbalwedstrijd niet op de radio te horen, maar vanaf 7 uur wel te beluisteren als podcast via /podcast Brain Wars radio 1.nl/podcast BrainWars Radio.